Liselot Thomassen met het NOS-journaal. De overheid hoeft Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen niet terug te halen uit Noord-Syrië, heeft de Hoge Raad bepaald. Vorig jaar spannen een aantal vrouwen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Ze zitten in opvangkampen voor IS-vrouwen in Noord-Syrië en willen dat de staat hen terughaalt. Bij de rechtbank kregen de vrouwen gelijk, maar in hoger beroep bepaalde het gerechtshof dat ze niet teruggehaald hoeven worden, omdat de rechter niet op de stoel van de politiek mag zitten. De vrouwen gingen in cassatie en nu heeft de Hoge Raad bepaald dat de uitspraak van het hof in stand blijft. KLM-topman Elbers omschrijft het steunpakket als een positieve en tegelijkertijd een moeilijke boodschap. Er zullen veel banen verdwijnen bij de KLM, maar hoeveel is volgens Elbers nog niet duidelijk. Vanmorgen werd bekend dat KLM een steunpakket van de overheid van 3,4 miljard euro krijgt in de vorm van leningen en garanties. Daar staat tegenover dat het aantal nachtvluchten op Schiphol met 20% omlaag moet, de kosten moeten dalen en de CO2-uitstoot fors wordt verminderd. Voor het eerst in 30 jaar wordt de wedstrijd om de johan Schaal niet gespeeld. De KNVB heeft de speeldagenkalender voor komend seizoen gepresenteerd. En daarin ontbreekt de traditionele seizoensopening. Volgens de Voetbalbond is dat omdat het afgelopen seizoen is afgesloten zonder landskampioen en bekerwinnaar. De Eredivisie begint in het weekend van 12 en 13 september en de wedstrijden worden vooral op zaterdag en zondag gespeeld. Verder staan de topduels pas volgend jaar op het programma. De Voetbalbond hoopt dat er in de tweede seizoenshelft weer volle stadions mogelijk zijn. De afgelopen weken zijn 10% minder aankopen gedaan dan in dezelfde periode in de afgelopen twee jaar. Blijkt uit cijfers van ING over de pintransacties. Kort na de invoering van de coronamaatregelen was dat zelfs 35% minder. Het weer opnieuw veel zon bij 29 tot 33 graden. Vanmiddag meer stapelwolken en later in het zuiden kans op een forse regen of onweersbui. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag bergingswerkzaamheden tussen Noordwijkerhout en, en Sassenheim. De vertraging is 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort live. Dit is ZFM. zomersplaatje elektronica invloeden nou, die zullen zo dadelijk nog wel een hoofdrol uh, gaan spelen in dit uur hoor, dat kan ik jou wel verklappen, uh, dat, dat sowieso, dit was Boniem na het uh, na de periode van Bobby Farrell want uh, dat was uh, eigenlijk het uh, gezicht uh, van uh, Boniem er was een blauwe maandag uh, deed een uh, andere manier dat uh, hoewel de stemmen helemaal niet uh, ingezongen zijn, uh, die zijn uh, door uh, Frank Varian eigenlijk uh, bedacht uh, dit was, uh, denk ik, ergens aan het uh, randje van de jaren tachtig. Boniem met Kalimba uh, de Luna. Dat uh, was een beetje ook uh, de zwanenzang van uh, Boniem eigenlijk. Want daarna uh, hebben ze toch niet echt uh, wereldschokkende dingen gedaan. Uh, dit is het uh, tweede uur van, uh, van deze fijne uh, programma. Uh, van dit uh, fijne programma wat ooit is begonnen uh, in april. Uh, al zeiden van, ja, we moeten toch iets doen in uh, de zware tijden dat iedereen uh, thuis zit. En uh, ja, dat, dat was de intelligente lockdown, zoals ze dat uh, dan heel erg uh, mooi uh, hebben gezegd. Ja, en uh, wij vonden het toch wel belangrijk dat er toch ook iets van een bepaalde informatie uh, voorziening moest zijn. En uh, dat, uh, dat is uh, dit programma geworden. En dat is uh, eigenlijk gebleven. Alleen het, uh, de naam van het programma is iets wat uh, veranderd Tenminste, uh, ik heb het uh, veranderd, eigenmachtig. Maar ja... Ja, ik word uh, gesuggereerd als de eindbaas van dit uh, programma. Dus mag het een beetje coördineren. Dus, uh, dus ja, dan, uh, dan mag je er ook een uh, naam aan geven. Ik heb ik wel toestemming voor gekregen. Dus uh, ach, het, uh, het is voor Zandvoort en die regio. Want ach, uh, het nieuws dat komt uh, eigenlijk niet alleen in Zandvoort, maar ook erbuiten. Straks uh, ga ik uh, praten met Mick Boskamp om half twaalf. Maar daartussen zit ook nog... Vriend en collega Walter Sans in het programma. Want die gaat vanavond, eigenlijk aan het eind van de middag en begin van de avond... ook nog iets doen. En er zitten een aantal interessante onderdelen in. En ik wil toch ook van hem weten hoe hij aan dat verhaal van die John Legend is gekomen. Want dat heeft hij vorige week eigenlijk nog laten horen. Want ja, hij liep er tegenaan. Ja. Maar dan zou ik ook iets gaan doen om John Legend een beetje te promoten. Madonna! Met een nummer van ABBA, wat ze bewerkt heeft. So slowly, slowly, then goes by, So slowly, slowly, then goes by, So slowly. Wake up one day Donna met hang-up. Nou, er is gelukkig iemand die nog niet heeft opgehangen. Bijna. Ja, bijna hoor ik hem al. Ja. Ja, ja, ja. Als je haar al had, had je ze misschien nu uit je hoofd getrokken, denk ik, of niet? Goedemorgen, ja. Goedemorgen, Walter. <laughs> ja. Uh, goed. Uh, ja, ik ben niet de enige die uh, op vrijdag uh, zit. Uh, uh, pas. Uh, ergens ver in de middag, dan komt uh, Walter nog uh, voorbij, uh, tussen vijf en zeven. Uh, het is een beetje een lichtvoetig programma, uh, kenmerkt zich uh, door allerlei zaken zoals... Ja, ja, zeg het zelf maar, wat, wat, wat, wat is het eigenlijk? Ja, ik ja, we maak maken, we maken, welkom in Zandvoort. Uh -huh. En dat is eigenlijk bedacht, toen ik een gegeven moment hier... Uh, een keer op vrijdag die, uh, die, die stoets met witte kentekens binnen zag komen. Ah, ja. Vrijdagmiddag. Ja. En toen dacht ik van ja, die mensen die gaan natuurlijk om vijf uur hun huisje inrichten. Die gaan nadenken van wat gaan we dit weekend doen, waar gaan we eten, wat, wat valt er eigenlijk te doen. Ja. En toen dacht ik ja, we gaan welkom in Zandvoort maken. Eigenlijk voor onze gasten in Zandvoort. Ja, ja. Nou, dat, dat is het eigenlijk. Maar je hebt ook een uh, aantal onderdelen. Een van die onderdelen is Liefs uit Zandvoort. Ja. Wie zit daar eigenlijk achter? Daar zit, Christel zit daarachter en Christel ja. die heeft een eigen blog... en uh, daarin vertelt zij uh, ja, over allerlei leuke dingen die in Zandvoort te doen zijn... en die net even anders zijn, of niet uh, geijkte dingen die je misschien bij de VVV of zo terug kunt vinden. Ja. En dan gaat het inderdaad over die, die strandtent die net vernieuwd is... ...of een speciale actie waarbij je bij middernacht kunt suppen en dat soort dingen. En ja. dat weet Christel allemaal. Ja. En uh, vanavond om half zes uh, is ze weer in de uitzending. En ja, je weet, er is, er is veel te doen nu in Zandvoort over de drukte. Ja. En uh, ik heb Christel gevraagd. Hij zei, joh, wat, wat uh, kun je vanavond vertellen waar we heen kunnen om toch een beetje de rust te vinden? Ja. En het eerste wat ze zei was van, dan moet je in je achtertuin gaan zitten. Mm -hmm. <laughs> maar er zijn natuurlijk ook genoeg andere plekken. Dus, uh, en daar gaan we het vanavond over hebben. Ja, over achtertuinen gesproken. Ik uh, liep uh, gisteren met uh, collega Van Dam uh, terug. En uh, wij kwamen om uh, tien uur bij het huis van de heer Van Dam. En wie zat er in de achtertuin? Zijn moeder. Dus ja. ja het, het kan dus wel natuurlijk. Hè? Dus het, het, het, het, het is gewoon uh, mogelijk om uh, met dit soort uh, temperaturen gewoon lang oh, buiten ja. te blijven zitten. Ja, en ik was, was dinsdagavond uh, zoals we pijnen uh, naar het stoel getrokken om een uur of elf om te kijken of er een zeefonk was. Die wil niet weten hoe druk het was en hoeveel mensen op een rij langs de branding stonden om te kijken of er zeevonk was. Ja, uh, ze, hebben ze zich uh, eigenlijk wel aan die anderhalve meter voorzien Voor zeg maar, jij weet? Ja, daar was genoeg ruimte voor, dat wel. Oh, okay, dus maar dan... maar het grap, de grap was dat er ja. half een was, was er nog geen zeefonk, maar dat was wel heel gezellig. Ja. Uh, nog, nog een dingetje, uh, vorige week zat ik even heel toevallig te luisteren, Vinken, en ineens jij had Pats John Layton. Ja. Ja. Ja, John Legend... Uh, wat is dat voor jou eigenlijk, die John Legend? Jeugdsentiment? Uh, wat, wat is ja, het? Ja, weet je, uh, ja, die weet ik hou heel erg van die, van die soul, daar ben ik mee opgegroeid en dat mm. vind ik heel erg fijn. En uh, ja, John Legend is een van die artiesten, die volg je dan en die vind je gewoon... Ja, dat, dat is toch gewoon lekker, weet je wel. En ja. De grap is dat, uh, net ik ik het programma aan het voorbereiden, om drie uur s middags kwam dus er zo'n pop-up uh, van de... Ik weet niet of via Spotify of Instagram of wat was in ieder geval. Mm. Mijn nieuwe album komt nu uit, staat online. Ja. Ja, dan ga je natuurlijk meteen kijken. En als je dan een uur uitzending hebt, ja, dan neem je meteen natuurlijk titelnummer mee. Dus. Uh, uh, ja, Zo'n legend als een van de eerste bij, uh, bij ZFM in de lucht. Ja, kat in het bakkie. Dat, ja, dat, ja. Zijn, dat zijn hele leuke dingen in ieder geval. Uh, ja. Dat is dat hij over dat album, uh, een dag later, in, de corona, of in het uh, uh, Parool hadden we een interview met hem. En hij zegt: Van dit album wat ik gemaakt heb, dat is. Dan weten we gewoon dat daar alle coronababies op gemaakt worden. Ja, het is wel een, het, het ik, wel een mooi statement. Hij, hij wilde een, een, een album maken om coronababies op te maken. Ja. Oh, nou ja, uh, kijk, uh, er wordt in ieder geval voor het nageslacht uh, gezorgd. Uh, dat, uh, ja, John, het, is, het is altijd een beetje een aparte vogel geweest in de muziekwereld. Ja, maar goed. Dat vond ik ook. <laughs> ja, heel grappig. Ja, uh, ja en dan uh, kijk, ik draai hem, jij draait hem. Nou, dan weet je eigenlijk al welke ik uh, nu uh, klaar heb staan, denk ik. Hè? Ja. Ik wil nog even, voordat je verbindet, want dan gaat het over, die ga je draaien. Ja. Ik wil ook even zeggen, ik neem in het tweede uur neem ik uh, Gerard de Duinwachter het interview wat uh, door het de afgelopen zaterdag met hem had. Ja. En ik ben echt fan van Gerard, want die is zo bevlogen. En die vertelt weer vol vuur over hoe die joggers uh, betrapt heeft, hoe de ja. jonge konijntjes zijn. En, en uh, over de jonge vosjes en van alles in de duinen. Dat item van afgelopen zaterdag dat uh, Roy Dongen met hem had over de duinen. En, de, en vooral de jonge dieren in de duinen. Ja. Dat, uh, dat neem ik ook mee in de tweede uur vanavond. Ja, want, want uh, je hebt het over Gerard Scholten. Dat is, een hele, het is wel een hele ja, uh, uh, uh, bevlogen man. Ik heb hem ooit nog ja. eens een keer uh, geïnterviewd bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, toen, toen was het net een periode. Dat een leuk verhaal. Uh, was het net een beetje de periode. dat die herten begonnen rond te lopen. in het dorp? Dat was. Ja. nou, ik denk, denk een jaar of uh, acht uh, geleden, denk ik al. En uh, de eerste herten lieten zich al in het centrum zien. En hij kwam met vol vuur. Kijk eens wat ik gevonden heb. Een gewei. Ik zeg, die heb je zeker vlak voor de uh, deur van het wapen van Zandvoort weggehaald. Of wat dan ook. Ja. Nou, uh, de halve uh, zaal van, uh, van Hotel Hoogland uh, barst er in een lachen uit. Dus uh, ja, <laughs> ja dat, uh, dat was wel even iets, iets grappigs. Nee, nee, dat was het toch niet. Maar goed. Ja. <laughs> maar Gerard is inderdaad een van die duinwachters. Kleurrijke man. En uh, hij zit vaak in Goeimooi Zand. Dus leuk dat je het in ieder geval nog een keer herhaalt. Ja, ja uh, dat, uh, hè? Ele elektronica, zei ik net. Hè? Uh, jij draait ja. hem, ik draai hem. Weet jij al welke kant het op gaat, natuurlijk, hè? Alleen, hè? Van Verlien? Ja, zullen we er weer even bij pakken? Hier is die weer. Ja. De... Alles zacht. Een hit hier in wordt denk ik wel eens. Maar goed, uh, Verliener met uh, Alleen uh, is uh, gemaakt in 2018 of 2019. Wil, wil ik even vanaf zijn. Ik denk uh, 19 zelfs. Uh, maar uh, de dame in kwestie die heeft uh, wel een uh, verleden in uh, bijzondere muziek uh, maken. Uh, eerst uh, het theatrale Cup Cross. Uh, daar maakte ze deel uh, van uit. Maar dat was toch niet helemaal dat ding. Want uh, ze had uh, altijd iets met talige uh, Sophie Platenkamp heet uh, de dame aan wie deze band is opgehangen. Want ze heeft ook nog uh, meegedaan onder de naam Sophie Verline Aan de beste singer-songwriter van Nederland was een initiatief van Giel Belen destijds. En daar uh, dook zij ook uh, in op. En uh, ja, daar heeft ze het uiteindelijk uh, niet uh, gered... Uh, met, uh, de, met het songwritersgeweld wat daar uh, rondliep. Uh, maar goed, uh, de... De kwaliteiten waren toen al bij mij al lang al bekend... want uh, zij stond ook uit hetzelfde uh, jaar dat bijvoorbeeld... Marnix Dorrestein, de producer van een van de laatste albums van Herman van Veen... Uh, daar ook uh, uh, eindexamen heeft uh, gedaan. Dus dat uh, zijn toch al wat uh, muzikanten. En in dat jaar waren ook uh, mensen als Frank van Kastra. Wie is dat dan? Nou, die hoor je straks uh, in uh, het duo Kafka samen met Daphne Holtland. Dat, dat uh, is ook hetzelfde uh, lichting. Sterke lichting uit uh, dat uh, jaar van het conservatorium van Amsterdam... Als het gaat om de muziekmakers. Um, ik heb heel lang uitgesteld. En toch gaat hij uh, gedraaid worden, want het is de verjaardag van Tibi Florissen. beter bekend als Thomas Florissen. En uh, de man die ik straks in de uitzending ga halen, heeft er ook last van. Uitstelgedrag. Ik ook. Daarom is het eigenlijk een beetje uh, zoiets van een lijflied uh, geworden. En omdat hij ook jarig is, die Thomas Florissen. gaan hem gewoon weer draaien. Hier is a different man. One, two, three, Metafoor hè, die, die ervoor voor staat. Uh, in ieder geval, je stelt lang dingen uit, maar op een gegeven moment is er geen ontkomen meer aan. En de volgende dag, als je dat al toch gedaan hebt, dan voel je dus een andere man. En daar gaat dit, uh, dit liedje over. Thomas Florensen. Uh, mede compaan die er ook last van heeft, is uh, Mick Boskamp van uitstelgedrag. Goedemorgen. Wat staat er nu weer? Ja. ja maar, maar, maar, maar, kijk, maar, kijk, wat staat er voor je, Boskamp? Je bent zelf aangehaald in, uh, in, je, in je brief uh, naar uh, Mark Rutte toe. Ah, <laughs> ja, ja, dat heb heeft... ja, je. Ja. Je, je, denkt dat, je denkt dat niet dat ik echt alles uh, onthoudelijk zei. <laughs> Ik wel, ik wel. Waar zei ik dat dan, dat was last van uitstelgedrag Nou ja, dat las ik in die open brief van Mark Rutte. Je bedoelt dat, nee, ik heb geen last van uitstelgedrag. Ik krijg soms de uitstellers open de vloer. Dat zijn mannen die dan, daar kan ik veel weinig aan doen, die bepalen dat ik bepaalde dingen ga uitstellen. En dat kan ik, ja, dat is gewoon niet mijn verantwoordelijkheid. Maar dat heeft te maken met, nou ja, wel mijn verantwoordelijkheid, Dat doen ze open namelijk als A&B. Maar dat zijn de uitstellers. <laughs> Oké, okay, dan heb ik het verkeerd begrepen, Maar ik dacht, uh, nou ja, uh, goed. Ik, maar ik heb er wel last van. Laat, dat, dat, zal ik dan maar voor mezelf praten? Ik heb er wel last van. Oké, ja. Okay, ja dit, weet je wat het is? Uh, ja, het is te vergelijken met een glas water. Ja. Als je dat in je hand houdt en je strekt je arm, ja. dan is dat heel makkelijk. Ja. Maar twee uur later is een glas water ongelooflijk zwaar. <laughs> Dus hoe langer je iets uitstelt, hoe zwaarder het wordt. Ja, ja. En ik heb er natuurlijk ook last van. Ik bedoel, ik ben, ik ben verschrikkelijk wat dat betreft. Ja, oké. Okay. Nou, dus, ja. dus geef je het toch toe. Ja, ik heb het. Goed. Uh, uh, goed, uh, ik, uh, ik heb even wat, uh, wat dingen gezien uh, van jou. Uh, want uh, je wilde het uh, hebben over de salarissen bij de KLM-piloten. Ja. ja. Die, gaan dus, uh, die gaan dus met 20 procent uh, worden gekort. Uh -huh. En dat is natuurlijk dat is best veel, maar eh, niet maar hoor, want ik bedoel, kijk, eh, het is, de hele wereld bestaat uit een kwestie van vraag en aanbod. Ik bedoel, een piloot moet natuurlijk, dat is een, een gewild beroep, die moet natuurlijk best wat verdienen. Maar ik heb even, dat stond in de Telegraaf hè, vandaag, 20% mm -hmm. voor de Kort, nou, dat, dat is natuurlijk niet niks, hè, dat zijn, maar je moet wel zien dat... De piloten zijn zo zo'n beetje de grootverdieners zijn bij een vliegtuigmaatschappij. Uh -huh. Want uh, uh, KLM-piloten, die zit niet, die verdienen 275.000 euro per jaar. Ja. Weet je ziet dat? Ja, nou, dat is, een, dat is een hoop geld. En ik heb even uitgerekend, want dat kan ik nog wel een beetje op mijn leeftijd. Dat is een vijfde eraf, hè? Dat is een bedrag van, uh, van, uh, van 55.000 euro. Ja, waar. ja. Dus dan verdienen ze nog maar, ja, maartjes steeds. 220.000 euro per jaar. Ja. Nou ja, daar moet je natuurlijk wel... daar moet je het wel van kunnen, kunnen redden, denk ik. Toch? Ja, dan doe maar, je maar een, een vakantie... winterversportvakantie minder... of je gaat uh, wat minder vaak... de bloemetjes uh, buiten zitten, denk ik. Ja. ja. Maar ja. aan de andere kant, weet je, dat, dat zeg ik dan wel heel makkelijk... maar weet je wat het is? Uh, uh, je, je richt je leven in... op je inkomsten. Dat ben ik met je eens. Ja. Dus als je nou bijvoorbeeld een huis hebt met een geweldige hoge hypotheek... Ja nogmaals ik, eh, ik, ik, ik kijk ik ben niet links ik ben niet rechts ja daar nee. kan ik dat soort vergelijkingen ook maken weet je ja. ik, ben niet, eh, ik ben niet van van van ik ik, ik ben geen VVD'er ik ben eigenlijk helemaal geen d nee. Dus ik heb helemaal geen politieke voorkeur maar ik, ik zeg gewoon wat ik denk ja. aan de ene kant denk je van nou dus nog geld ja. aan de andere kant denk je bij jezelf ja wacht eens even straks heeft die piloot een hypotheek eh, van, van heb ik jou daar ja en wordt dat lastiger ja. met 55.000 euro minder, minder per jaar. Want wel, ik bedoel, ik wou dat ik het verdiende. Ja, ja, ja nou, zeker ik wel. Uh, als uh, man met een knappe beurs. Dus uh, dat, dan, dat zou ik, ik zou er gelijk voor tekenen. Die 55.000 uh, die ze dan kwijt zijn, uh, nou, schrijf ze dan maar bij mij erbij uh, op, op jaarbasis. Weet ik wel ja. wat ik ermee zou moeten doen hoor. Dus kom wel goed. Uh, ja. Uh, nou ja, dus, dus dat. Weet je, het zijn is, het is uh, het, het twee, twee kanten. Dit, ja. dit, dit, dit, dit ja. verhaal. Dan ook nog de uitkomst van het verhaal van de viruswaanzin. Met het uh, kort geding. Want ze hebben een wrakingsverzoek uh, ingediend. Hè? Ja, dat, uh, dat. En ik moet zeggen, ik heb gisteren uh, in de auto. Want je weet, we gaan het niet over die auto hebben we Nee, nee. Die heb ik, die heb ik uh, voorlopig nog eventjes uh, een dag of tien. Dus daar hoef ik niet vandaag over. Over te hebben. Nee. Maar in de auto heb ik wat ik gedaan heb. Ik heb het filmpje aangezet. In de auto mag je geen filmpjes kijken, natuurlijk. Nee. Maar ik heb het filmpje aangezet. En uh, uh, het volume hoog gezet. Ja. En ik heb je hoeft, er geen beelden bij te zien. om mee te krijgen wat er gezegd wordt. Nee. En ik vond het al een hele spannende, spannende zaak hoor. Ik bedoel, ja. ja, natuurlijk. Weet je, het is, is, uh, yeah, is natuurlijk krankzinnig dat. dat uh, uh, Vind ik, hè, ik heb natuurlijk, ben, wat dat betreft ben ik wel gekleurd. Want hmm. ik, ik vind de coronamaatregel ook ook uh, krankzinnig. Ja. En ik denk ook dat, uh, dat persoonlijk denk ik dat, uh, dat uh, het heel slim gespeeld is weer hmm. afgelopen woensdag. Want er werd natuurlijk gezegd van ja, we krijgen natuurlijk extra uh, uh, uh, uh, versoepelingen die we niet uh, hadden uh, voorspeld van tevoren. Nee. Waardoor heel Nederland blij is en zegt van oh, we hebben het best wel goed gedaan. Er zijn nul uh, doden ogenblik. Ja. Et cetera, we gaan die cijfers niet meer plaatsen. Ja. Hè? Maar dat is natuurlijk ook weer iets raars, want waarom kan je daar niet plaatsen dat er geen doden zijn? Alleen maar je het om wel doden te plaatsen. Ja. Dus dat heeft ook weer met bang maken te maken. Ja, ja, ja. Weet ja, ja, ja. je, bang worden gemaakt, dus dan laten we het maar. Ja. Dus, weet je, en wat ik ermee wil zeggen is dat. Is dat. Die maatregelen die, die, die, die, die, die, die, ja, die zijn nog steeds bespottelijk. Ja. Hè? Want er zijn mensen die zeggen van viruswaanzin, dat is een beetje. Dat moet je, zo moet je dat niet zeggen, want dat is helemaal dat, dat is respectloos. Maar kijk nou eens wat er gebeurt, Jaap. In september wordt er gevoetbald. Ja. Hè? Nou, Rutte zegt... Als mensen juichen bij een doorpeert... En uh, uh, veel schreeuwen... Ja. Ja, dan, uh, dan weet ik niet of, of we die wedstrijden zo door kunnen laten gaan in een stadion. Want ja, je kan toch niet verwachten van supporters, dat dus gaan fluisteren. <laughs> ik zie dat... Dat is toch, ja, ik, ja, ik, ja, ik, had, toch ik had er gisteren al een opmerking bij Alternative Dvvm gemaakt. Ja, dan moet je een toeter meenemen en hoera, zachtjes roepen. Dat soort vlauwekul. Uh, ja, maar jongens, wacht nou, dat kan toch niet? Ja. Dat is, en dat vind ik dus, wij zijn dus gewoon... Wij worden in ons mens zijn geraakt hierdoor. Ja. Want onze primaire uh, uh, uh, zeg maar, uitingen en emoties, et cetera, die, moeten, die worden dus monddood gemaakt. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Kijk, en als ik dan hoor dat zo'n uh, rechter, want dat heb ik dus ook meegekregen. Uh, uh, blijkt dat, nou ja, wat, wat we gisteren al over hadden, dat die, gisteren dat die rechter uh, uh, gevangen is op het laatste moment. Mm -hmm. En dat die rechter dan ook nog blijkt geeft van het feit dat. dat helemaal geen kritische vraag gesteld aan, uh, aan de overheid. Althans de advocaat van de overheid. Mm -hmm. Helemaal niet. Hè? Want die, uh, die, die, die, die jongens van Viereswaansen... die wilden boven tafel hebben... wat er nou daadwerkelijk aan de hand was. En die wilden ook dat cijfer boven tafel hebben. Ja. Hè? Die fatality, dat fatality rate cijfer. Ja. Wat is er nou moeilijk aan... om die vraag te stellen... aan de advocaat van de overheid... wat mm. is nou het cijfer van de fatality rate? Ja. Want dan weten we namelijk... ...of we te maken hebben met gewoon een epidemietje of een pandemie. Dat is belangrijk, toch? Maar daar kwamen ze niet mee. En die rechter vroeg ook niet door. En er kwam ook nog eens bij die rechter in een eerdere zaak... ...heeft gezegd dat er enorm groot risico was in Nederland... ...met betreft het virus. Ja, en dan snap ik wel dat... Dat Jeroen Pols gezegd heeft van nou ja, ik heb hier zo weinig vertrouwen in, ja. laten we de volgende maar vragen. Ja, uh, dat was uh, het verhaal uh, viruswaanzin. Dan uh, heb ik ook nog uh, gezien dat je iets over de gemeente uh, hebt. De gemeente Zandvoort nou, neem ik aan. Ja, ik vond een eigenlijk... ja, het is echt een lange URL. Dus die kan je niet doorgeven. Maar ik vond het een bijzonder interessant stuk. Mm. Op een uh, site voor uh, juristen. Mm -hmm. En dat is een, een, een emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht, Huf Hennekens. Ja. Die vertelt dat de coronanoodverordeningen zijn onverbindend. Ja. Want wat is er namelijk aan de hand? Ja. Die noodverordening, hè, die, die dus door, door, de, door de overheid is, is ingesteld. Dat is eigenlijk een zaak van de van de burgemeester en de colleges van BNW in hm. elke gemeente. Ja. En uh, hij zegt van ja, hij zegt. De wetveiligheidsrisico is in strijd met de grondwet. Omdat de colleges van BNW de taak en bevoegdheden van de burgemeester, de van de openbare orde, ja. in de gemeente niet mogen overdragen. Dus mm -hmm. de conclusie is dat door de regio burgemeesters vastgestelde noodverordeningen om verder verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn inconstitutioneel. Oh, wow. Dus ja, dat is dus. Het, weet je, en en je, weet, je weet wat het voor onze burgemeester vindt. Ja. Ik wil er geen slecht woord over horen. Nee. Maar nou, het is misschien wel handig dat hij dit, uh, dit stuk uh, onder ogen krijgt. Ja, ik zou, ik, ik zou dat doorgeven. Ja, in, als ik het aan jou doorgeef, kan jij het doorgeven aan? Ja, uh, ik, als jij dat uh, doet, dan, uh, dan uh, wil ik dat wel uh, weer uh, aan hem pasen. En, uh, misschien dat hij nou. er inderdaad iets uh, mee kan. Want Ik denk niet dat het qua je wil bij hem is, maar nee. dat het gewoon uh, een, een maas in de wet is of wat dan ook. Hè. Dus ja. Dat is heel uh, spectaculair. Hmm. Nou, er is nog één dingetje kwijt aan je en daarna ja. boek. Ja. Dan wens ik je een heel uh, prettig weekend en ook de luisteraar. <laughs> ja. Eén dus klein dingetje. Ja. daar is vrijdag. En jij ja, hebt uh, net die plaat gedraaid en die was mooi, ja. maar wel een beetje in mineur. Heb ja. jij van het nummer van Leo Klaas op wordt, de drummer van The nee. Vrijheid. Nee, Vrijheid. Die Analogs? Nee. Nee, die heb ik even, die heb ik even niet uh, voorradig. Nou, ook die stuur ik op naar je en die moet je binnenkort gaan draaien, want dat is namelijk de zomerheids van 2020. Oké. Okay. Okay. En die heeft ook te maken met de tijdgeest in de licht. Aha. Nummer ja. nummer is vrij. En Leo Klaas is de drummer van de Analogs. Dat heb ik al gezegd. Ja. De, deze ken je ook, hè? Dat is Yellow. Ga je weer een Yellow plaat draaien? Ja, nu, nu is het de Oh Yeah. Gisteren had ik Bostits. Oh yeah. <laughs> Fijn weekend, Mick. Jij ja, ook, cool, hoor. Zo. The water moves, the water flows. What is made of wood? We'll go and smoke. And the water moves, the water flows. What is made of love? We'll go to heaven.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 Is het leuk als je iets van YouTube afplukt? dan, dan ben ik altijd geneigd. Oh, het is afgelopen, maar dan komt er eens dus een keer zo'n stuk reclame er tussendoor. Ja, dan moet je me snel killen. En dat zat er een beetje verstopt in dit nummer van Kafka. Ik had gisteren een, een leuk telefonisch interview met Daphne van Kafka. En daar zit eigenlijk ook een beetje de namen verstopt van zowel Daphne als van Frank van Gasteren, waar, waar ze mee samenwerkt. Want. K-A en uh, Daphne met uh, D-A-F, want uh, dat is het voornaam. Nou, daar zit, daar zit uh, eigenlijk een beetje de naam in uh, verborgen. En dan Kafka, nou ja, dan uh, ben je er eigenlijk al. Want het heeft ook uh, iets uh, met een uh, bepaalde betekenis, denk ik, uh, dat je je zo noemt. Goldfish, hij is al uh, doorgedrongen tot uh, de landelijke uh, zenders. Dus wat dat er gaat, uh, gaat het helemaal crescendo, denk ik. Nu, weer tijd voor, voor een plaatje uit uh, The Zero's. En dat is uit 2004 de Shapeshifters met Lola Theme. Paaltje hakken van elektro. Nou, dat is ook de reden dat ik een behoorlijke voorkeur heb voor elektro-muziek. Ja, ik weet niet wat het is. Het is eigenlijk begonnen met Jean-Michel Char en alle wat uh, afgeleide daarvan is... dan uh, vind ik dat eigenlijk wel prettig om naar te luisteren. Maar goed, uh, dit uh, programma is ten einde. Straks uh, is er uh, nog uh, gewoon een oude uitzending van uh, uh, Oud Zandvoort. Ik uh, stond zomaar gisteren te kijken... dat ik mezelf nog een keer uh, terug hoorde in een interview met Echt Poster. En dat eh, programma was nog beter dan wat ik daarvoor had uh, uit uh, zitten kramen. Tussen 10 en 12 jaar. Ik was niet echt in vorm gisteren. En toen was mijn uitzending van uh, acht jaar geleden. in uh, een oude studio in het, op het gasthuisplein. tien keer uh, het aanbluisteren uh, waard. Straks weet ik niet wat ze daar uh, gaan doen. Dan uh, sowieso om vijf uur hebben we uh, Walter nog met het uh, programma. En morgen is het natuurlijk uh, Wilco Toebak samen met Jolanda Verstegen. En uh, natuurlijk ook uh, de mensen van Goedemorgen Zandvoort. Uh, die ook nog het een en ander gaan doen met uh, de politiek. De hoofdmoot, want er is een uh, coalitieakkoord. En dan hebben we natuurlijk onze vrienden van Zandvoort op zaterdag natuurlijk nog. Tussen twee en vijf en Fred Heij tussen zes en acht. En wanneer ik er ben, nou, dat zal waarschijnlijk woensdag worden. We gaan met Howard Jones afsluiten. Dag hoor!